10 uur. De Radio 1 Sportzomer. Herman van der Zand en Robert Meder. Ja, het laatste uur alweer van deze mooie Sportzomerdag. Met goed nieuws voor de inwoners van Leidsche Rijn. Ze horen sinds vandaag door een uh, uh, kerstverse tunnel echt bij de stad Utrecht. En wat verandert er vandaag in de top 5 van beste sportfragmenten? Eerst het NOS Nieuws met Lieselot Thomas.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 Met de schikking verklaart Klexo Smith Klein zich ook schuldig aan het omkopen van artsen. In ruil voor bijvoorbeeld een vakantie naar Hawaii of kaartjes voor een concert van Madonna schreven artsen producten van Klexo voor in plaats van die van een ander bedrijf.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 Volgens de minister laat de raad van commissarissen op die manier blijken dat het bedrijf zich wat aantrekt van kritiek na de winterweerperikelen en de ICT-storing van dit jaar. Door die slechte prestaties is er veel kritiek gekomen op de bonuscultuur bij ProRail en bij de NS. De NS heeft over het bonusbeleid nog geen beslissing genomen. De Britse premier Cameron heeft een parlementair onderzoek aangekondigd naar de bankensector in het land. Aanleiding is het schandaal rond de Barclays Bank...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 Het weer vannacht in het westen wolkenvelden. In het oosten is het vrij helder. Minima tussen 10 en 14 graden. Morgen in het westen ook veel bewolking. In het oosten is het vooral in de ochtend vrij zonnig. Later kans op een enkele bui. Het wordt morgen 21 tot 24 graden. Zometeen verder met Radio 1 Sportzomer. E-matching. Online dating. Alleen voor hoger opgeleiden. E-matching.nl. Durft u het aan?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 Ja, er wordt al flink gegniffeld om de nieuwste campagnefilmpjes. En we nemen ze door hier aan tafel met een extra gast. Straks politiek expert Gijs Wenink. En we blikken terug op de Tour de France. Hier zijn Herman van der Zand en Robert Weder. Met ruim twee jaar vertraging is vanmiddag de Leidse Rijntunnel officieel geopend. De tunnel in de A2 moet Utrecht met de Phoenixwijk Leidse Rijn verbinden. Minister Schultz van Hagen en burgemeester Wolsen van Utrecht... stelden de tunnel eendrachtig samen open en Trudy van Rijswijk volgt het feestje. De tunnel openen in de tunnel zelf, dat vonden ze bij Rijkswaterstaat... bepaald geen goed idee, want dan zou er gebeuren waar ze nou juist van af wilden, namelijk files... Dus is het uh, die opening in de, het informatiecentrum, informatiecentrum Leidse Rijn. En van daaruit heb je wel zicht op die tunnel en je hebt zicht op het toekomstige park. En er wordt nog volop gegraven, dat park is er nog lang niet. Maar uiteindelijk is het de bedoeling dat er over die tunnel ook nog een uh, enorm park komt. Zodat uh, Utrecht en Leidse Rijn echt met elkaar verbonden worden. Maar... Het probleem is wel dat ze hier in Leidse Rijn... twee jaar langer hebben moeten wachten op de opening van de tunnel... dan gepland was. Het was bedoeld dat de tunnel in 2010 klaar zou zijn. En hij is dus uiteindelijk vorige week voor het verkeer geopend. Maar goed, het is zover. En ze hebben een tunneltje nagebouwd in dat informatiecentrum van Plastic. Ze hebben hier een stukje kunstgras neergelegd van een meter of vijf lang. Daarop is een uh, snelweg getekend... En daarboven zit een uh, opblaasbaar tunneltje en een piepklein slagboompje, tweedelig. Aan de ene kant de minister en aan de andere kant de burgemeester van Utrecht erg waardig gezicht, hoor. Ja. De burgemeester en de minister samen voor een te kleine tunnel. Hij is een ja. beetje te laag, hoor. Ik heb uh, verschillende redenen gehoord waarom hij te, te laat geopend werd. De ene was veiligheid. Ja, het was wel een discussie over veiligheid. Maar de veiligheidssystemen waren op zich niet op de tijd klaar. Dus een suggestie geweest alsof onze discussie... tussen de minister en de gemeente... dat die discussie tot vertraging heeft geleid. Dat is niet het geval. Dit. Maar de bouw zelf heeft wel tot enige vertraging geleid. Maar je kunt eerlijk zeggen, de minister heeft het mooi uitgelegd... Ook, dat hij nog eerder open is gegeven. ...gaan daar gepland... Ja, het, voor, voor de, de Kijk, wat je moet voorstellen is in zo'n tunnel zitten heel veel systemen om het veilig te maken voor de mensen. Systemen met camera's, eh, met deuren die automatisch open moeten gaan. Met eh, systemen die rookontwikkeling eh, tegengaan. En dat moet eigenlijk allemaal werken. Want als er een ongeval gebeurt in zo'n tunnel. Ja, dat is natuurlijk veel. Dan is Leiden in ja. ja, de consequenties zijn gewoon veel groter ja. dan, uh, dan uh, op een regulier wegdeel. Daar uh, waren eigenlijk de problemen in dat al die verschillende systemen ook nog op elkaar aan moesten sluiten. En daar duurde het wat langer. Oorspronkelijk was die in 2017 gepland. Dus op dat betreft zijn we weer vijf jaar sneller dan we uh, ooit gedacht hadden in het verleden. En dat systeem dat moest gebouwd worden. En dat kan pas gebouwd worden als al die afzonderlijke systemen erin zitten. En die bouw van die overkoepelende software, ja, die was niet op tijd klaar. Ja. En daarom zagen wij als weggebruiker een prachtige tunnel liggen. Maar konden we er niet door. Ja, ja ik ben het zeer met de minister eens. Je moet er veilig doorheen kunnen. Dus je kunt er geen risico aan nemen. Nou, gelukkig hadden wij hier uh, de ruimte... En dat kunt u ook zien op dat plaatje waar we net naar gekeken hebben, waardoor je een bypass kon maken langs de tunnel. En je al het verkeer wat nu over die verbrede wegen kwam, gewoon wel kon doorleiden. Het is natuurlijk gek om te zien dat de tunnel nog dicht is, maar ze konden wel gewoon door. Maar gelukkig is het nu allemaal zo ver. De tunnel is open, de bypass kwam weg. Het is gewoon uh, ja. een feest. En, en u hangt lekker met uw arm op deze onblaasbare tunnel. <laughs> ja, ja. <laughs> ik vond het wel een mooi ding. Ik vroeg aan de burgemeester of hij me in het gemeentehuis ging zetten, maar uh, hij twijfelde nog. <laughs> Okay. <laughs> Uh, volgens sommigen veel te snel afgelopen. Ja? Volgens nou. wie dan? <laughs> nee, niet. Je niet volgens wat. mij. Het zit gewoon tijd te veel eigenlijk. Goed, uh, inmiddels uh, is uh, aangeschoven Gijs Wenink... Uh, die uh, heeft de filmpjes bekeken van uh, de diverse politieke partijen... en dat waren nogal wat filmpjes. Uh, tenminste, uh, nou eigenlijk is het helemaal niet waar, want het zijn er geloof ik maar... Vier, vier? ja. ja. Opmerkelijk genoeg. Goedenavond trouwens. Goedenavond. Siebrand van Haarsmaat-Buma op een racefiets. Diederik Samson als familyman. Emiel Roemer als kok. En Arie Slop die in de haven met de arbeiders praat. Uh, welke is het beste? Dat gaat dus... Uh, je bent van CDA-huizen over. Ja, precies. Dat gaat dus CDA en PvdA. En ja, dan is het een kwestie van smaak. Wat je... Ik denk dat zowel het CDA als PvdA-filmpje... vooral heel veel vrouwen zal overtuigen om die partijen te gaan stemmen. Ja, waarom? Ja, de, de, beide heren tonen zich als een soort ideale huisvader. Ja. Ja. Maar, tenminste, dat proberen ze. Nou, ze staan al bij ja. in de keuken. Ja, <laughs> ja dat is ja. waar. Ja. Ja. Ze hebben kennelijk een rol thuis. Dat, uh, ja. dat laten ze zien. Ja, we, zien uh, we zien Samson, die blijft achter bij de kinderen. Hè. De vrouw gaat uh, de deur uit en hij, en hij blijft achter bij de kinderen. En, en uh, van Aarsma Buma, dus hij je eigenlijk het gezin niet. Maar hij, poetst, uh, hij, hij, ma hij, ma hij dekt de tafel en hij maakt hem ook weer schoon. Ja. Dus, zullen we eens één ja. een voor één doornemen? Ja. Misschien is dat handig. Laten we even de Partij van de Arbeid laten we daar dan uh, mee beginnen. Ik geloof in de kracht van mensen...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 Ja, we hoort al een beetje aan het muziekje. Hè? Welke sfeer zit eronder? Wat, ja. wat straalt het uit? Want je, ja. je bent overigens ook directeur van het debatcentrum. Hè? Daarom... Ja, de Debatacademie. Ja, de debatacademie, ja. Ja. Ja. Um, ja, Het, het schaalt uit als een man die staat voor zijn zaken. In langere versies is dit nog iets van Greenpeace dat hij daar in een bootje stapt enzovoort. En, uh, nou ja, en dat hij staat voor zijn toekomst. En de kinderen zijn er natuurlijk een mooi symbool van. En uh, ja komt er redelijk Amerikaans en ook heel warm over. zeg maar En de grote vraag is natuurlijk van. Uh, kun je minderjarige kinderen zonder dat die een keuze hebben inzetten... Ja. voor zo'n doel. Wat vinden jullie hier aan het Ik heb hem gezien, ik vond het... Peter uh, Paul de Vries? Ik vond het een beetje gevaarlijk. Als ik nou zelf gehandicap kind had... weet ik nou niet of ik dat in het spotje zou zetten. Maar het was niet overdun. Maar ik, ik, zou er, ik begin er gelijk over te twijfelen. Verder had ik een erg CDA-gevoel bij, want in elke zin zat samen... Maar ik, ik ben vroeger belangenbehartiger geweest, zijn slotzin. Daar vecht ik voor, dat vond ik wel sterk. Ja, dat was heel krachtig. Dat, dat, ja. dat kwam op mij wel over. Meer ja. dan uh, dat je, beelden van Aarsma Buma ja. bij ja. CDA. Ja. bij ja, in zo op. Oh, e e de Partij van de Arbeid ja. nog even. Ja. <laughs> ja. Ja. Ik niet ja. de tweede. Ik vind het zo gemaakt. Ik vind het zo Amerikaans. Je hebt er echt niets mee. En je ziet het alweer, de discussie spitst zich toe op die dochter. En zo is het echt niet bedoeld, dat geloof ik van hem. Dat is oprecht bedoeld. Maar je ziet hoe gevaarlijk het is. We hebben het er nu ook weer over. Ik, ik geloof zeker dat het oprecht bedoeld is. Ik ben zelf een campagneleider geweest. Het is een prachtig beeld. Het is precies wat je laat zien. Kijk, je bent huisvader. Het is nog een leven achter het politieke leven. Dat, dat geloof ik zeker. Maar de vraag is... Mag je kinderen die daar zelf geen keuze in hebben... daarvoor inzetten en die voor hun hele leven hier hierin achter... Dat is een morele vraag. Nee, hey, maar ook. We hebben het er nu ook weer over. Dus... Dat is best gevaarlijk. Maar uh, we hebben het erover. Is dat ook niet de teken dat het, uh, dat het werkt? Maar ga ik daardoor op hem stemmen? Dat is dan de vraag. Nou, Dat weet ik niet, maar er wordt wel over gepraat natuurlijk. Ja, ja maar ja, niet maar, altijd je even positief. Er, je kunt erop afhaken. En je, en het kan je raken en zeggen... Het komt oprecht over. Uh, het is niet echt overdun. Maar hij heeft er natuurlijk wel over nagedacht. Hij heeft het toch bewust gedaan. Ja. Ja, de critici zeggen, het is overgenomen van uh, Rick Santorum... Hè, ja. in, de, in de Verenigde Staten, die hetzelfde heeft gedaan. Maar daar was het nog iets... Uh, erger is misschien een, een verkeerd woord, maar daar da, da, da zat het element er nog meer in. Emotioneler. En dan, uh, nog emotioneler. En, en de critici zeggen dan: als je het dan toch doet, doe het dan ook goed. Ja, en zet, dit hangt er een beetje vanaf. Dat geeft dus de Volkskrant vanmorgen. Als je dan een tearjerker uh -huh. wil maken, maak dan een goeie. Ja. Ja. Dus dan was dit maar slap af. Dit, dit is de Nederlandse variant. <laughs> <laughs> maar, <laughs> uh, variant. Een beetje ingehouden. <laughs> maar, nee, maar, <laughs> nee, maar de vraag is dan of Nederland daar wel aan toe is nu? Uh. Ik denk, kijk, los van de morele vraag... ik denk dat Nederland daar wel aan toe is. Ja? ja. We volgen altijd op Amerika, maar dan gewoon twintig jaar later. Ja, maar dat, dat is sowieso zo, ja. Nou, wat ik groei aan die sportjes vind... ik wil uiteindelijk stemmen op iemand die ik vertrouw. Ja. Of van, die, en... Um... Ja, hij schonk wel alleen voor mij iets voor zichzelf in. Ja, een kopje thee. Ja, het, was ja, een heel heel shot. het was ook weer geen biertje over een kopje koffie... maar het was een kopje thee. Tevens ja, het was ochtends vroeg. Ik ja, ja, dus, maak me echt zorgen om die kinderen die dan achterblijven die dag bij Papa. Maar ja. uh, ik, je, ik vind het wel, dat je, ik vind wel uh, goed om iets te laten zien van uh, de, van de, de, de lijsttrekker. Ja. De dat, uh, dat vind ik prima. Ja. Misschien moeten we ook eens uh, uh, gaan luisteren naar uh, het filmpje van het CDA. Ja. Het gezin is de plek waar mensen thuis zijn, waar kinderen veilig opgroeien, waar mensen verantwoordelijkheid voor elkaar dragen en voor elkaar zorgen, waar grenzen worden gesteld als dat nodig is. Die thuisbasis, in welke samenstelling dan ook, is onbetaalbaar en onvervangbaar. Daarom kiezen wij voor lastenverlichting en ondersteuning van jonge gezinnen. Ja. Ja, via de webcam uh, kunt u ook meekijken. Dan ziet u die filmpjes uh, voorbij komen. Radio1.nl uh, Gijs, wat, uh, wat zagen we hier voor de mensen die niet hebben meegekeken? En, uh, wat wij eerst zagen was een wielrennende Vazen van Buma. Met uh, de, de voice-over van zichzelf. Uh, die het vooral heeft over samen. En... Uh, en verderop is hij uh, de ontbijttafel, denk ik, aan het dekken. Ja, en, en, en daarna zien we hem nog op allerlei uh, zakelijke je en politieke bijeenkomsten. Uh, uh, ja. uh, jij, jij, uh, jij, jij hebt voor het tweede jaar uh, dingen gedaan. Is dit, had je dit aangeraden nu? Uh, nou, het mocht wel iets warmer... Dus het, het is er iets, iets te koud, zeg maar. wat, wat, wat uh, Samson goed gedaan heeft. Er zat een warmte in. Dat, dat had hij nog wel iets meer gemogen. Ja, wat mij opviel toen ik het filmpje zag... is dat hij Buma duidelijk de keuze heeft gemaakt om zijn gezin erbuiten te houden. Ja. Je ziet wel dat hij de tafel dekt voor vier... Ja. Maar dat hij, en dat hij ook vier boterhammen, wat ik trouwens heel mager vind voor een gezin van vier. Maar dat hij vier boterhammen op tafel zet. Dat hij vervolgens een slok van zijn koffie neemt. En dan net doet alsof hij naar zijn He familie kijkt. Ja, hij is groot. Hij heeft He niet stiekem met bed en een breakfast. En, en, vervol <lacht> ja. en vervolgens gaat hij zijn, gaat hij zijn tafel schoonmaken. Ja. Maar je ziet verder helemaal niemand in bed. Nee. Nou, het is precies het tegenovergestelde van Samson. Precies. Ja. En uh, ik, ik, toen ik hier naartoe reed, ook mijn vrouw nog even aan de lijn. En toen vertelde ik het over die filmpjes. En uh, die zei ja. Uh, als jij ooit nog de politiek wil, ik ga niet met jou op beeld. Ik zeg maar, een krantenfoto met de kinderen. Nou, dat kon dan nog net. Maar ja. een filmpje vind ik wat anders. En dat, dat is hier ook heel duidelijk. Uh, maar uh, het is wel een beetje raar, die lege keuken. Want hij staat er alleen. Nou, uh, het ja. kwam op mij gezien. over alsof hij om zes uur was opgestaan. Toen we ja. de hele familie ja. nog wel oh, En zo. dat hij even de tafel dekte. Dan hoef je niet uh, met een doekje af te nemen. Maar volgens nee, maar. mij veegde die ook die kruimels gewoon op de grond. Dat is niet. Nou, in de Volkskrant heeft <laughs> vanmorgen gezegd dat, dat je zag dat dat uh, geroutineerde... Oh, dat ja, maar dat, ik, dat, ik, dat, ik vind die van de PvdA een beetje CDA-achtig, omdat ja, er zoveel samen ja, in zit. Ja. Ik zag wel dat hij langs een vrij goede wijk fietste. Ik, ik dacht, hey, probeer toch de VVD-kiezers aan te spreken. Het is een beetje meer rechts dan links. Was maar hij zat wel op de fiets, hè? Als je is, de VVD wil aanspreken, moet je met ja, een auto Ja, maar het was, geen, dat, het was gewoon een volkswijk maar waar wat, die langs reed. wat mij opviel van de Partij van Normen en Waarden... is dat hij op de weg reed en niet op het fietspad. Hij reed oh. naast het fietspad. Oh. Uh. Er, is, er is nog werk aan de winkel voor de einde Gelukkig heb nog geen scooter. Van het feit of je goed is in de keuken en waar die fiets, komt de boodschap over van het CDA filmpje? Het gaat over samen. Ja. ja. ja het, het, het, het, het, het filmpje deed mij vooral denken aan de, de uitspraak van Balkeninde, van uh, hoe meer tegenwind ik heb, hoe harder ik trap. Dat was meer gevolg. Een soort dus doorzetter. Uh, maar dat had je dan Pol, moeten jongen. zeggen daarbij. Want het eindigt met, het eindigt met allemaal CDA-bijeenkomsten. Ja, ik ja. allemaal CDA-mensen wat zie zeggen zonder dat ik het hoor. Ja. En dan, dan denk ik aan uh, Haagse politiek of ja, afstand. Dat is niet ja. voor mij. Ja. Bij Van Haagse ma'n maar Buma, heb je het gevoel dat hij sowieso niet gelooft in wat hij zegt. Dat heb <laughs> dat ik. Ja, ja, dat is een persoonlijke ja, dat is, mening. Ja. Welke ja, politicus is wel dan? Nee, maar bij deze man extra. Oké. Okay. <laughs> nou ja, goed. Eh, Rogier heeft gehockeyd. En dus dan is er wel een link met een partij te leggen over het algemeen. Dat is een ja. heel makkelijk voordeel. Mm, zo is het. Goed, dan gaan we naar de SP. SP geeft pit. Doe mee. En wordt lid. En het SP peper en zoutstel is voor u. Tja, Gijs, wat is dit? Ja, ik, nou, ik kom mijn ogen bij. Ik geloof dat dit een filmpje van ze was. Het, het, ze zeggen we geven pit en ik geef toe de afgelopen twintig jaar, want zolang zitten ze nu in de Kamer, 92 zijn ze binnengekomen met twee zetels, hebben ze heel veel pit gegeven. Maar nu willen ze voor het eerst gaan regeren en dan wil ik inhoud zien en dat zie ik dus niet. Ik zie zelfs geen niks op die borden liggen. Ik zie alleen maar peperzout. Uh... Ja, nu zie je de slak. Ja, dat wordt. Je hem dan... zien? Ja, ja. Je weet wat dat betekent, ja, of niet? Grijs. Je moet oh. niet op elke slak zout leggen. Nee, dat, betekent, oh. dat is voor de eigen huizenbezitter. De slak is de eigen huisbezitter. Oh. En die krijgt het te verduren van de, p nee, van de SP. De diepere boodschap. Oh. Nee, dat heb je er niet in gezien? Ik dacht gelijk je van mijn eigen ik huis. iets anders uit. Je moet niet op elke slak zout oh. leggen. Want dat jochie wilde dat gaan doen. En zijn moeder of zijn vader pakte hem af. Ja. Nee, je hebt naakslakken. Je hebt slakken met een eigen huis. Uh, Nee, nee, dus de weken, toch niet aan, niet Gijs, er mag, wel, er mag wel gelachen worden bij de SP in het, uh, in het spotje. Is dat, is, is, is dat belangrijk? Uh, lachen sinds Roemer mag er weer gelachen worden. Dat, dat, is, dat is een kenmerk. Uh, uh, maar, uh, nou zo, vond je het echt grappig... Uh, nou, je hebben wel een best gedaan om het ja. in ieder geval een geinig filmpje te maken. Ja, een best, ja. ja ik zat aan maar het band op de kloek. Ja, ik was aan het... Wat, wat, wat, wat, wat is nou... En wat ik zeg, ze willen komt... nu echt inhoud tonen en nu, nu, nu zie ik zie niks aan inhoud. Maar van, komt, we zijn, we zijn... komt de boodschappen dan niet over? Nee, de... volgens mij niet. Ik weet niet, jullie hebben hem ook gezien, Henk? Ja, net, maar... Ja, wat, ik, ik snap niet wat voor boodschap. Ik vind het zo... zo... Ja... Om naal om over te praten, dit soort filmpjes. En, er, je hebt een spindok die zegt, jongens, we gaan een filmpje maken. Die huurt aan een bedrijfje. En die gaat, jongens, ik heb een leuke deedje. S en P, is dat niet een briljant idee? En daar wordt nog geld van neergelegd. Daar moet iemand een toneelstukje opvoeren. Met teksten die allemaal voor hem Ja, ik hou meer van de actiepartijen met, uh, met uh, tomaten. Maar ja, dat, als, je, uh, als je wil gaan regeren en de premier wil leveren... kan dat ook niet. Maar dan had hier iemand tegen de, in, in de partij kunnen zeggen: uh, uh, Dit straalt geen SP uit. Ja. Ja. Dat, dat is een mening, hè? Geen er nog een stuk op, het gaat ons stem op geen Misschien uh, is het volgende ja. filmpje dan uh, iets voor jou. Ik ben zeer gemotiveerd om juist in deze tijd van een grote crisis de ChristenUnie aan te voeren. De problemen in Nederland zijn groot. Maar er is een toekomst, er is perspectief. Ik Ja, uh, Gijs, de ChristenUnie, uh, uh, hoe ziet dat eruit? Ja, dat is één grote gospelzong, ja. uh, Video, gospel <tie> Videoclip. Ja, het is gewoon videoclip. Um, nou, dus op een gegeven moment zegt die oma die net in beeld was van... Uh, ik wil niet dat we onze schuldenlasten doorgeven aan de volgende generatie. Um, en uh, we zullen ook een aantal andere dingen. Um, maar als ik, ja... Maar wat, wat de grap is, trouwens ook weer in alle filmpjes, is als je werkelijk dat niet wil doen, dat betekent dat je gewoon goed moet bezuinigen. En dat wordt in geen enkel filmpje duidelijk gemaakt. Iedereen wil meer dit en dat, dus zo in de toekomst van onze kinderen. Maar niemand zegt echt van, nou luister, het, het land staat er zo slecht voor en we moeten eigenlijk knijterharde maatregelen nemen. En uh, daar sta ik voor. Dus als je werkelijk wil wat er moet gebeuren, dan, dan, dan moet je op mij stemmen. Hoe belangrijk zijn uh, campagnefilmpjes? Want uh, ja, het, het is, niet iedereen ziet ze. <laughs> het is met alles in de campagne. Als je het niet hebt, dan wordt het je aangerekend. Dus als je niet op de markt staat, als je geen poster hebt... of als je geen filmpje hebt, dan heb je een probleem. En als je het wel hebt, ja, dan sta je er zo midden een beetje tussen. Zo'n regenjasje niet... is het ook verplicht. zie je ook altijd staan. Zo'n lekker regenjasje op de markt. Ja, ik, ja, dat, ik vond overigens die van de ChristenUnie dat helemaal niet zo heeft de Wouter Bos nog de kop gekost. Uh, liep <laughs> okay, nee, ja. ja, oh. in rode regenjasjes op, op zeepkistjes. En Balken was toen altijd uh, in pak, ja. En dat ziet er toch meer uit als een premier dan. Uh, in andere... Ik ja, vond, ik vond die Christenunie helemaal niet zo slecht. Ik heb een groot deel van mijn jeugd doorgebracht in de barbelbelt. En dan op een gegeven moment, één keer per jaar... gingen ze naar de EO Jongerendag, ja. met z'n allen. Ja. En dat gevoel geeft dit, maar ja. de achterban gaat dit echt wel aanspreken. Want dat is ja. het oude gevoel ja. van... We got uh, it. Maar het gaat niet om de achterban. Nee, de achterban, die heb je al. Waar het over gaat, ja. is dat je de nou, die, zwevende kiezers binnenhaalt. In ieder geval, de, de mensen die, uh, die ooit ChristenUnie hebben gestemd... die, die pak je ja. er wel mee. De ChristenUnie mee. gaat ons met een uh, potje tennis uit de crisis helpen. Ja. ja, goed. Ah, maar ik vond me wel, ik vond nog wel ik redelijk trouw aan de achterband. Nee, dat vond ik dat... met SP niet. Maar dat vind ik juist niet interessant. Het gaat juist om dat je nieuwe doelgroepen ermee bereikt. Ja, even snel, Gijs. Het Beste spotje. Zou ik even wat kan je van der Linde Nee, meestal even kijken of het. Oké, nee, het, het... Okay, okay. het beste spotje. Uh, um, ja. ja, dat zit. Op, P van de CDA? P van A. De... Ja, als je CDA ja, zit, okay, is dat nou, wel ja, precies. Dat ja, dus hebben we wel dat tegen de muur gedaan. Goed, Kai van der Linden. Het uh, ChristenUnie-spotje krijgt een 8. PvdA een 7. Een, ja, ja Spindokter. CDA-spotje een 5. En de SP krijgt een 3. Voordat het waard is. Iedereen kan het gewoon zien op uh, de diverse websites. Je hebt in Nederland nog nooit een de campagne gewonnen, De gewoon, hè? Nee, Kei van de linnen. Van er de, van de de, de, gaat hier wat broeien plotseling. Goed, uh, bedankt voor de komst. Dank u wel. We gaan uh, naar Wimbledon. Ja, Marcella zeker. Ja, uh, ja, Marcella, uh, Wimbledon begonnen vandaag aan uh, de tweede week. We hoorden hier vandaag uh, over de partij van Djokovic. Maar wat, uh, wat springt eruit? Ja, toch de uitschakeling van de nummer 1 van de wereld bij de vrouwen... Maria Sharapova, die toch eh, eigenlijk vrij eenvoudig in twee sets... van de Duitse Sabine Lisicki eh, verloor. grasspecialiste de Duitse. Dat bewees ze al vorig jaar, haalden ze halve finale op Wimbledon. In 2009 de kwartfinale. Sterke vrouw, stevige benen, goede service. Gewoon een goede grastennister. Aan de andere kant mag je ook zeggen, ja, Sharapova heeft niet het topniveau gehaald. Ze won natuurlijk Roland Garros. En ja, het winnen van de Grand Slams Roland Garros en Wimbledon, daar zit maar twee weken tussen, dat is, een, dat is het winnen van twee Grand Slams met twee uiterste: Gravel, de langzaamste ondergrond. En Gras, in feite de snelste ondergrond. Totaal verschillend. En uh, ja, Sarah Pova had een hele lange aanloop naar Parijs, die graveltoernooien. En ze is natuurlijk, hoe goed ze ook is, ja, kan je niet zeggen dat ze een natuurlijke atleet is. Want dat is ze gewoon niet. Ze is niet een goede mover on, uh, op de baan. Ja, en dat, dat, dat kwam ze tekort vandaag in haar defensieve kwaliteiten tegen een uh, echte hardhitter als uh, Lissiki. Bewoog niet zo goed. Had ook geen uh, aanlooptoernooi uh, op het gras gespeeld na Parijs. Natuurlijk even uitrusten. En dan zie je maar weer hoe moeilijk het is om Roland Garros. En Wimbleden te winnen. De laatste vrouw die dat deed was trouwens Serena Williams in uh, ja. 2002. Dus tien jaar geleden. Dus dat was absoluut uh, toch de grote verrassing van vandaag. Jarapova eruit als nummer één. Ja. En die ranking verliest ze ook. Want uh, ja, die gaat uh, waarschijnlijk aan het eind van het toernooi... Naar of Azarenka, of misschien wel de Poolse Radwanska. Zeg, naast uh, naast Jarapova vlogen ook Kim Kleijsjes er vandaag uit. Is dat nog een verrassing? Nou, de manier waarop vooral. Twee keer 6-1... Ze speelden geen goede wedstrijd tegen de Duitse Angelique Kerber. Weer een Duitse. Dus Dat zijn wel de speelsters van de toekomst. Die jonge Duitse meiden, sterk, concurreren elkaar goed. Je hebt ook nog uh, Petkovic, nou, die is geblesseerd, die speelt nu niet. Maar ook een hele top, uh, top 20 speelster, sterke top 20 speelster. Dus die Duitse meiden doen het goed. Spelen nu ook nog eens tegen elkaar in de kwartfinale. Dus één gaat het door naar de halve. Dus met het Duitse vrouwentennis gaat het uitstekend. Maar ja, voor kleisters is het natuurlijk bedroevend. Uh, haar laatste Wimbledon ja, had toch gerekend op een soort van droomafscheid. En dan niet eens op het centercourt, maar op een uh, outside court, dan twee keer 6-1 uh, verliezen. Ja, dat, dat verdient ze eigenlijk niet. Maar ja, gebeurt wel. Ja, en dan nog even toernooi uh, bij de mannen. Hè. Daar had uh, vooral Federer wat uh, moeilijke momenten, hè. vooral fysiek. Klopt, eerste set uh, ja, schoot daar iets in zijn rug. Hè, zo hebben we begrepen van de persconferentie na afloop. Uh, hij maakte zich echt zorgen. Hij, hij wist niet of hij verder kon. Hij ging ook de baan af met de ATP-visio. Het was voor ons een beetje gissen van nou, wat is er aan de hand. Goed was het niet. Maar ja, dan, dan ben je toch weer Federer die dan terugkomt... en dan ja, een beetje goochelt met zijn slagen, uh, wat meer risico neemt. Hij denkt, ja, ik, ik kan die rally's niet volhouden. Dan maar op, op deze manier een paar uh, geniale ballen slaan. Proberen, uh, ja, toch nog wat te redden. Uh, en hij wint de eerste set in een tiebreak van de Belg Malis die een break voorstond. En uh, uiteindelijk wint hij in vier sets. Um, werd hij ook nog geholpen door een lange regenpauze van 50 minuten... waardoor hij met zijn eigen visio een beetje aan de slag kon. Um, dus uiteindelijk niet echt problematisch, maar... Ja, ik vraag me af hoe de rest van het toernooi uh, voor hem zal gaan. Heel goed teken is het toch niet, vind ik, uh, voor, voor Federer. Dat hij niet hm. helemaal uh, 100% fit is. Maar goed, hij staat in de kwartfinale. Oké, okay, dankjewel uh, Marcella Misker uh, vanaf Wimbledon. En ze meldde eerder al dat Novak Djokovic ook door was naar de volgende ronde. Het nieuws uit binnen- en buitenland. Met EK Voetbal, Wimbledon, de Tour de France. En de Olympische Spelen. Elke dag van 10 uur ochtends tot 11 uur s avonds de Radio 1 Sportzomer van 2012. Goed, het is dus bijna half elf. Uh, Remon Seré zit al uh, klaar voor het nieuws. Gaan we zo meteen doen. Uh, eerst wil ik uh, Rogier weer bedanken. Rogier van het Hek voor zijn komst uh, hier naartoe. Succes met uh, Newsport. Maar dat zit wel goed, denk ik. Want het gaat goed, hè, toch? Ja. In deze sportzomer kan ja, het niet slecht. Gaan met, uh, de sportblad en website. Henk Krijjenhoff, uh, bedankt voor de komst. Graag tot een uh, volgende keer. Dankjewel voor je deskundige mening. En uh, Peter Paul de Vries die, uh, blijft nog even zitten. Want uh, Peter Paul die had de eer vandaag, volgens mij, om uh, uh, te zeggen wat in de top 5 en wat eruit gaat. Geloof ik, ja toch? Zo is toch? Ja, zo ja. is het. Ja. De Radio 1 Sportzomer top 5. Ja, zoals elke avond dus, de top 5 van mooiste sportmomenten. Siebrand van Haarsma, Buma, lijsttrekker van het CDA, gooide zaterdag een voetbalfragment uit de top 5. Er zijn nu vier voetbalfragmenten en één van Wimbledon. En de lijst ziet er nu zo uit. Fragment...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 Vijf. Daar is de service goed binnen door De return van Rus is er. Dan de voorend. Rus zit goed in de wedstrijd. Voorrend of goed in deze rally moet ik zeggen. Goeie bekkend van Aranska Rus. En ze heeft hem. Ze heeft hem. Ja, Wat een geweldig oh, oh. moment. Ze pakt hem. Six, two, six. Geweldig. Aranska Rus zorgt voor een enorme sensatie hier op Wimbledon. Ja, dat waren ze. Peter Paul de Vries. Wat gaat eruit? De uh, goal van Xavi. Want Xabi, die gaat eruit. Uh, dat was nummer vier, maar daar heb ik niet beslist. Uh, <laughs> heb ik niet beslist? Hoezo? Nee, dat heb ik gehoord. <laughs> dat hij eruit gaat. Maar dit is... Je is oh. hebt minder invloed dan je denkt. <laughs> Oké, okay, nou, wat, okay. gaat dan, wat gaat er dan in? Wat komt er in? in? De overwinning van uh, Sagan gisteren. De fantastische finish van de eerste etappe van de Tour de France. Uh, Cancellara demareert, die is weg. Sagan in zijn wiel met veel gemak. Cancellara fiets maar door, want hij weet niet wat hij anders moet doen. Pauls van Haken komt er nog bij hem, met zijn zetrietjes. En uh, de rest is kansloos. Sagan wint fantastisch. Sagan is niet gek. Die denkt ook van ik blijf lekker in je wiel zitten. boasson Hagen komt eraan. Ja, nou Peter Sagan, nou moet je gaan nadenken. Spring je over Cancellara uh, heen? Probeer je weg te blijven bij Boasson, Of laat je het op een sprint aankomen met Boasson? Want dan weet ik het nog niet wie er wint. Drie man los van de rest van het veld. Peter Sagan, boasson Hagen en Cancellara. Ja, dat is uh, de overwinning van gisteren van Peter uh, Sagan. Uh, ja terecht moment, denk ik, Peter Paul de Vries. Dank, dank voor je komst, dank voor je toevoeging uh, aan de top 5. En het is het eerste wielerfragment dat erin staat. Ja, ja. daar moet er ook even in blijven. Oh, Veel dank vond het leuk. Dat kan ik niet garanderen. Nogmaals, dank voor je <laughs> komst. Je weet het de volgende keer, Peter dank je, Paul de Vries. Dag. Het is uh, twee minuten over half elf. Raymond Seré met het NOS Nieuws. De geslaagde eurotop heeft nog altijd een gunstige uitwerking op de beurzen. De AX sloot met bijna een procent meer. Met 311 punten werd de hoogste stand bereikt sinds twee maanden. Ook Frankfurt, Londen en Parijs slooten hoger. Medewerkers van Rijkswaterstaat mogen nog niet terug naar hun kantoor langs de A12 in Utrecht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 Glasvezelkabel waarover de beelden van de Olympische Spelen in Londen naar Europa worden gestuurd, is bloot komen te liggen. Mocht er met die kabel iets gebeuren, dan zijn de Spelen volgens de Vlaamse media in heel Europa mogelijk niet te zien. En dat waren de hoofdpunten. Dit is de Radio 1 Sportzomer. Heeft Johnny Hogeland echt een trauma overgehouden aan het prikkeldraadongeluk van vorig jaar? We vragen het zoals een vriendin Gerda Koops. Vandaag, over precies twee weken, begint de Nijmeegse Vierdaagse. Dan lopen tienduizenden wandelaars door de stad en over de Waalkade. Maar een deel daarvan kan niet gebruikt worden... omdat de damwand verzakt is. En daarom is vandaag begonnen met de versteviging van de kade langs de Waal. Colette van Nuenen die keek naar de werkzaamheden met een inwoner van Nijmegen. Hallo, mevrouw. We staat te kijken hoe ze die blokken hier... Uh neer aan het leggen zijn. U weet vast wel wat hier aan de hand is. Nou, zo duidelijk weet ik eigenlijk niet wat er aan de hand is. Ik weet uh, dat er een uh, stukje kade verzakt is en dat ze er, uh, het een en ander gaan verstevigen. Maar ik dacht eigenlijk dat ze die er staan van die stalen platen staan erin, uh, de, de, de, daar hebben ze een aantal jaar geleden erin gezet. Maar ze zijn nu met een, uh, een schip vol met stenen, zoals u ziet, zijn ze ze bezig. Ja, een paar jaar geleden pas, zegt u. Ik ja. dacht eigenlijk dat hij zo'n beetje doorgeroest was en dat hij daarom uh, vervangen moest worden. Wie weet heeft u gelijk? Ja. ja, dat weet ik dus niet. Ja, er komt zo iemand van de gemeente en die weet het. Dus Oké. Okay. Ja. En dan zegt hij tegen jou van... Ja, luister eens, meisje, dat uh, was twintig jaar geleden gebeurd. En dan zeg ik tegen u, mevrouw, het gaat de tijd toch sneller, hè? Ja, precies. Ja. Ja. Zo, zoiets gaat het waarschijnlijk worden dan. Ja. Ja. Maar inderdaad, die basaltblokken, ja, dat is dan omdat uh, die plaat toch alweer zeven centimeter opgeschoven is. Zeven centimeter? Ja. In, uh, in hoeveel tijd? In een paar weken tijd. Ja, Trekkie? Ja. U bent zeker Willy Arendt van de gemeente? Ja, laatst moet ik niet bij de Ja, Komt u even, want wij stonden net te praten. Colette van Nune. Willy Arendt. Ja, Josje. Ik wil ook nog wel eens iets weten. Mevrouw had het idee dat die stalen platen er eigenlijk nog niet eens zo heel lang in zitten. Klopt dat? Nee, die liggen zijn hele tijd en dit gedeelte. De helft ligt ongeveer sinds de jaren 50. En het laatste gedeelte, dat is ongeveer vanaf het labyrinth richting Spoorbrug... is in 1981 gemaakt. Ja, hij zat er een jaar of twintig naast. Ze zijn vanochtend begonnen, hè, die ja, stenen vanochtend hier vanochtend neer te leggen? Ja, dat klopt. Vanochtend zijn ze begonnen. De metingen hebben aangetoond dat de beweging in de Damwand zit. Want een risico geeft dat hij onderuit schuift. En wat we nu in feite doen is tegenwicht aanbrengen... om te zorgen dat die Damwand toch op zijn plaats blijft. Het resultaat hiervan moeten we nog maar zien in hoeverre dat helpt. We blijven de dagelijkse Damwand meten om te kijken of die blijft bewegen... Dus dat is, ja, dan wil ik ook een vraag stellen. Dus dat is eigenlijk zeker, dat de hele wand definitief vervangen moet worden? Ja. De wand is constructief op, dus qua materiaal is het gewoon oud, verhoest. Door, nou, doorhoest is een groot woord, maar zwak. Bovendien is de constructie voldoet niet meer aan de huidige tijd. Toen dit gemaakt werd, had je nog heel andere schepen op de wal. Had je nog heel andere vrachtwagens hier rijden. Die belastingen zijn dusdanig groot geworden, dat die damwand er niet meer op berekend is. U zegt dat hij per dag nog aan het verschuiven is? Uh, hij beweegt... Hij beweegt. hij beweegt. Wat houdt dat in, hij beweegt? Nou, we hebben uh, Enkele weken geleden hebben we in een week tijd 7 centimeter beweging gemeten op plaatsen, richting Waal. Dus dat, dat, is, heel, dat, dat is ook het moment dat we gezegd hebben, we sluiten de boel echt, echt af. En wat je tot nu toe ziet, is dat hij eigenlijk constant wel een beetje in beweging blijft. Dat is het verhaal. Dus hij is instabiel. Punt instabiel betekent onveilig, betekent dus gewoon afsluiten. Hartelijk bedankt, ook aan de tijdelijke verslaggever en uw naam is, <lacht> Josje Schouten. Ja, het duurt nog zeker tot april volgend jaar voordat met de definitieve reparatie van de damwand in de Waal bij Nijmegen wordt begonnen. Tijd voor tijd. Ja, tijd voor tijd. De vraag van vandaag lastige. Wat is de achterstand van de eerste renner... die niet in dezelfde tijd finisht als de ritwinnaar? Nou, zo lastig vond je hem niet. Het antwoord is 20 seconden. De renner was Marco Marzano van het team Lampre. Hij kwam als 147ste binnen. In totaal kwamen 29 renners met 20 seconden achterstand over de finish. Ja, werd weer volop meegespeeld via radio1.nl. De winnaar is Carlo Wezenbeek. Hij was de enige die het helemaal goed had. 20 seconden dus. En hij is vanaf nu trotse bezitter van een collector. Item, Het officiële sportzomerhorloge. Ja, en dan hoe hebben de dames en heren presentatoren het gedaan? Een speciale vermelding voor Felix Meurs, Die zat er namelijk 582 seconden naast. Dat is best knap. De winnaar is Herman van der Zand. Het is je gegund. Uh, hij zat er met 25 seconden, maar 5 seconden naast. Ja, iedereen kan weer meedoen voor de vraag van morgen. Na hoeveel tijd passeert de eerste renner... De laatste heuvel van de dag die meetelt voor het bergklassement. Ja, als een doordenker. Nog één keer hoor. Na hoeveel tijd passeert de eerste renner de laatste heuvel van de dag die meetelt voor het bergklassement? Nalezen en meedoen. Kan op radio 1.nl. Dan. Uh... Het gebeurde er allemaal uh, nog meer in de Tour. Het was natuurlijk de beurt aan de sprinters. Alleen niet uh, voor Kittel, Marcel Kittel. Want de Duitser had maagklachten, dat kon u eerder horen. En reed op forse achterstand over de streep. Steven Dalebout, die ging naar het hotel van het team Argos Shimano... om te informeren bij de patiënt, bij ploegleider Rudy Kemna. On paper, het uh, seems favorable to me. Gremper die reisistt! Gremper, we zijn aan de liniën, dat gaat se U de klant. U hebt de klant. Kom op, jongens. Je hebt de druk op de 3 leren vandaag. In Nederland keek iedereen vandaag reikhalzend uit naar die, naar die massasprint in Tournai. Naar Kittel euh, zou het Nederlandse treintje Kittel naar de overwinning kunnen brengen. Iedereen zag dat hij ziek, zwak en misselijk was. Hoe is de stand van zaken nu? Hij is terug in het hotel. Je hebt hem kunnen spreken. Hoe is de stand van zaken? Ja, hij, is, uh, hij lijkt nu echt ziek. Hij voelt zich slap. Hij voelt zich uh, uh, opgeblazen buik. En uh, uh, hij is gewoon niet gezond. Uh, de dokter geeft aan dat ja, het zou een maagdarminfectie uh, zou een kunnen zijn. En uh, ja, goed, We zijn nu bezig dat hij toch in ieder geval uh, iets probeert te eten. Hij heeft vandaag door de dag uh, niet kunnen eten op de fiets. Ja, dat is natuurlijk wel heel vervelend. Laten we even teruggaan eerder op de dag. Jullie stonden vanochtend nog hoopgevend aan de start. Iedereen had er zin in. Een gezonde spanning. Wisten jullie toen al dat er iets niet helemaal in orde was? Nou, gezonde spanning. Dat, uh, dat is precies wat je zegt. Je had vanmorgen wel uh, dat, hij, dat hij wat klaagde. Dat hij zeg ik voel mijn buik toch een beetje opgeblazen. Maar goed, dat, dan, dan denk je dus gezonde spanning en dan uh, gaat het wel goed komen. Um, nou eigenlijk vanaf het begin uh, gaf hij al aan dat hij slap was. Dat hij zich niet lekker voelde. En uh, dat is in de loop van de dag alleen maar erger geworden. Marcel Kito ligt nu hierboven in het hotel op bed. En jij zegt ja, het is foute boel Dus moeten we ons zorgen maken over of hij morgen nog wel kan starten? bijvoorbeeld? Ja, dat kan ik niet aangeven. Ja, foute boel. Als je, als je last van je maag hebt. Nou, dat is foute boel. Ja, dat kun je niet gebruiken in de Tour. Dus ja, dat is wel heel vervelend. Ehm... Um, ik kan niet aangeven uh, wat de uitwerking daarvan zijn. Kijk, op dit moment uh, voelt hij zich gewoon uh, slecht. Maar, maar ziet hij het nog zitten? Ja, dat is helemaal geen vraag nu. Ik bedoel, heeft, uh, ja, wat is hij uh, zitten? Als je je niet lekker voelt, dan uh, is het niet eens geen vraag geweest van mij. Ziet hij het nog zitten, ja of nee? Waarom niet? Nou ja, dat is geen... Ik bedoel, we werken hier de uh, hele tijd naartoe. Dus doorgaan zal hij? Ja, nee. Ja. Ik bedoel, als hij, als hij uh, zich morgen wat beter voelt, dan gaan we zeker proberen om uh, morgen de dag door te loodsen. En uh, we moeten gaan zien hoe dat, uh, hoe dat zich uitpakt. Als hij gewoon een tijdje niet kan eten en, uh, en het niet binnenhoudt, wat, wat, wat wel een optie zou kunnen zijn, ja, dan is het natuurlijk wel vervelend. En uh, het is wel de Tour. Ik bedoel, het is hier geen uh, rustig koersje. Uh, dus ja, dat zal het wel moeilijk gaan worden. Maar op dit moment hoeven we nog niet uh, daarop vooruit te lopen. Hey, maar Ik ben toch geneigd een beetje te doen, want dit is de week waarin het, waarin het moest gebeuren. Dit is de week waar jullie, waarna jullie de hele, het hele voorjaar hebben toegewerkt. En dan gebeurt dit. Hoe kan dat? Is dat, is dat echt pure stomme pech? Ja, ik zie het als, als, als pech. Ja. We hebben de volledige voorbereiding gehad. En alles ging eigenlijk goed. Uh, uh, we zijn op hoogtestage geweest. We hebben teruggekomen. We hebben ZLM gedaan. Alles ging goed, goede voorbereiding, heel het team uh, marcheert. Ja, uh, ik weet niet hoe ik kom, maar uh, ik zie het wel als een, uh, als een uh, vervelende dag waar, uh, waar je dat in ieder geval beter had willen zien. Ja, ik noem het even doemdenken voor mezelf, maar is dat, schiet het bij jou ook door het hoofd? Want het zal toch niet nu in één keer allemaal al voorbij zijn? Allemaal is het nooit uh, voorbij. Ik bedoel, we, we moeten wel niet vergeten dat we vierde zijn geworden vandaag met Tom Velens. Ik vind het een hele mooie prestatie. We hebben ons uh, uitermate in de finale stempel gedrukt. Maar Tom Velens zal moeilijker een massasprint hier winnen in de Tour de France. <gülhige> Veel moeilijker durf ik al te zeggen dan, dan Marcel Kittel. Ja, en ik vind het een hele nette prestatie, maar we komen hier om te winnen. En uh, zonder Marcel gaat het wel gewoon een stuk lastiger worden. Dat is wel heel duidelijk. Dus nog wel met uh, de kop te veur zoals ze in, in Groningen zeggen? <laughs> ik weet niet wat ze in Groningen zeggen. In Twente zeggen ze uh, die grote dingen. We gaan er tegenaan. We gaan er tegenaan, ja. ja dat kostte twee seconden. <laughs> ja, <laughs> <het te> <laughs> nou, ik... moet het vertalen. ik moet even denken. Want het is Engels, Duits en uh, Nederlands door elkaar. En dan ook nog Trent. Uh... Nee, maar goed. Uh, ja, we, uh, we gaan het gewoon stap voor stap bekijken. En uh, op dit moment uh, ben ik net boven geweest en uh, is hij, uh, is hij uh, gewoon niet goed in orde. En hij heeft last van zijn maag. En dat is, uh, dat is vervelend. En uh, misschien met een goede nachtrust gaat het morgen wel beter zijn. En misschien gaat het morgen wel slechter zijn. Nou, dat zal heel vervelend zijn. Sometimes I'm up, sometimes I'm down. Ja, ik zit toch nog een beetje met die tijd-voor-tijd-vraag. Nou, hoeveel tijd passeert de eerste rennen, de laatste heuvel van de dag... die meetelt voor het bergklassement, Robert? nou Moet je even kijken uh, hoe, de, hoe de etappe morgen gaat. Waar ligt die laatste heuvel dan? Oh, en tellen ze allemaal, uh, ze allemaal mee? Snap je? Met de, met de, met de, is de vierde categorie is dat altijd de punt voor het punt, klassement? Ja, het, eindigt, volgens mij eindigt het, het eindigt volgens mij met een klimmetje. Dus dat zou betekenen dat je gewoon moet opschrijven hoe lang de etappe duurt. Ik ga, hoelang, hoelang, 197, hoe lang, hoe lang, 197, hoeveel rijden ze gemiddeld? Ja, het, het? Nou, gemiddeld, ja, dat hangt vanaf hoeveel... 20 uh, uh, kilometer per uur? ja zoiets ook dan. Pretty little head do, don't do what it used to. Can't disguise a living all the miles you've been through. A train wreck, wearing too much makeup, The burden that you carried more than one soul could ever bear. So sad. Don't Jesus dus voor een rainy day. Dit is de Radio 1 Sportzomer. De vrouw van... Ja, vandaag bellen we weer met Gerda Koops, vriendin van Johnny Hogeland. Gerda, goedenavond. Goedenavond. Wat heb je vandaag gedaan? Ik heb vandaag uh, Johnny heeft gezien bij de start en we hebben naar huis gereden. Je hebt afscheid van hem moeten nemen voor de komende dagen. Ja. Oh. Ja, tien dagen en dan uh, zie ik hem weer. En, en, en, en hou je hem dan vast totdat hij echt uh, uh, te, de vlag valt, totdat hij echt weg moet? Of, uh, ja, ja. of ga je dan eerder al weg? Nee, het was nu echt wel een beetje, uh, zonder, ik kon hem dichtbij bij de bus komen. Maar zodra uh, hij zeg maar uh, verscheen, kwamen er gelijk allemaal cameramensen achter me aangelopen. Dus het was een beetje, uh, ja, echt gewoon voordat uh, de laatste minuut voor de stad was, kwam hij nog even weer terug. Dus toen konden we nog even afscheid nemen. Had je de hond bij je? Ja, die hadden we nog mee, dus uh, voor hem was het nu ook echt even afscheid nemen van hem. Ja, daar had u wel moeite mee ja. volgens mij. Ja, hij vindt het wel lastig, maar ja goed, hij heeft hem nu even gezien en het is voor zo'n beestje gewoon ook te druk, dus die kunnen we niet nog een keer meenemen. Dat is ook gewoon een beetje zielig voor hem. Hij, uh, hij eindigde vandaag uh, in, het, uh, in het peloton, hij werd uh, 106e. Heb je hem nog uh, gesproken na de etappe van vandaag? Uh, ja, uh, we hebben even gebeld en uh, zijn dagen komen nog, dus ja, voor hem is het gewoon een beetje uh, in het peloton mee fietsen. En, en als het peloton dan echt als een razende uh, richting finish denkt, en het wordt een massa sprint en het wordt gekwakt en, en uh, uit de bocht gevlogen, hou, hou je dan je hart vast of denk je nou die, uh, die van mij die zit wel goed? Ja, ik, ik vind het wel eng om te zien, maar ja, ik weet dat Johnny daar ook geen helft is. Hij is dan nooit echt bij de voorste, maar hij wil wel van voren blijven, dus dat is wel echt spannend om even ja, om dat te zien. Heb je uh, uh, regelmatig de avondetappen gezien? Nou, ja, uh, ik ben dus nu voor het eerst thuis. Ik ga het nu vanavond voor het eerst zien. Want ik heb het natuurlijk gevolgd. Het hadden geen tv. Dus ik ga nu uh, inderdaad uh, alles maar eens even bekijken. Ik heb nu Tour de Jour aan staan. En vanavond vanavond, ja, ah. mijn helft, gaat hij op de één. Ah. Ja, het is een leuk programma hoor, van Mart weer. Ja, ik uh, sprak Martijn nog. En die zei van, je moet echt kijken. Want uh, vanavond hebben we drie Nederlandse kroegleiders. En uh, het moet wel leuk worden. Martijn, uh, welke partij bedoel je? Ja, uh, Hendrik. Oh, ja, ja, ja, collega hier de NOS. Ja, klopt. Ja, die uh, zei van, je moet even kijken, dus dat uh, ga ik zo even doen. Ja. Um, heb je de uitzending van zaterdagavond gezien toevallig? Nee, ik heb uh, vanaf vrijdag uh, weggewezen. Dus oh ja, tuurlijk. Dus ik heb tuurlijk. vanaf vrijdag ja, even ja. Heb je er niks over gehoord? Nee. Nou, Johnny was daar nogal uh, gespreksonderwerp, om even zo te zeggen. Oké. Okay. We hebben uh, even, want je hebt het niet gehoord, dus we hebben het even verzameld en uh, bij elkaar geraad. Dus luister even okay. wat er over hem gezegd werd. Hij ja. zal fysiek wel in orde zijn, maar ik heb het idee dat hij geestelijk heel erg in de knoop zit. Ik, ik voel wel met je mee. Hij draagt die last van jaar, die prikkeldraadlast, die draagt hij ja, zo. dat niet alleen, maar hij is natuurlijk ook schandalig behandeld. Ja. Dat, dat, dat hele afschuiven van de verantwoordelijkheid voor, voor wat daar gebeurde. Wat die Fransen gedaan hebben. Ja, de Fransen niet alleen, maar eigenlijk tot en met uh, aan toe, die ook toch niet helemaal achter hem zijn gaan staan, uit angst om die toerfans tegen zich in het Hanna's te jagen. Die jongen nee. heeft, heeft gewoon een, een trauma opgelopen daar. Ja, Gerda, klopt daar iets van? Uh, nou, het is wel zo dat hij met een dubbel gevoel naar toe gegaan is. Omdat inderdaad van vorig jaar, dat speelt allemaal nog. Dus ja, dat, dan kan je dat niet afsluiten, dan neem je dat mee. En ja, dat is inderdaad, uh, dat hij gewoon een dubbel gevoel erover heeft gehouden. Ja, maar wat, je, wat bedoel je met dubbel gevoel? Ja, gewoon dat, uh, dat het niet afgesloten is van vorig jaar, wat er ook gezegd wordt. Uh, hij is natuurlijk wel echt, uh, ja, nou ja, schandalig behandeld. Er is gewoon nog steeds... Uh, ja, het, het speelt gewoon nog en dat, uh, dat, dat kan hij niet afsluiten. En dat is natuurlijk logisch, want dat neem je mee. Ja, en dat zie je ook op de fiets terug dan? Ja, nou, dat niet zozeer. Maar goed, het, het, het, je ziet het overal. Gewoon nu iedereen die wil de aandacht van hem. Dat is allemaal nog uh, op basis van vorig jaar. Mensen maken foto's van zijn littekens. En, hm. ja, dat, dat kan je dan op dat moment gewoon niet afsluiten. En dat is natuurlijk wel iets wat meespeelt. Ja. Um, uh, nou ja, iets, iets leuks dan. Wanneer kunnen we hem voor het eerst in de aanval verwachten in deze tour? Ja, ik hoop uh, volgende week. Heeft er komen die... een paar leuke ritjes. Hij heeft nog niks uitgesproken. Hij houdt, maar hij houdt het volgens mij ook een beetje spannend. Ja. Omdat hij het zelf wil hebben. Uh, Kijkt ook gewoon hoe ze benen voelen uh, tijdens de rit. En dan, uh, ja, en dan uh, beslist hij wat hij doet of niet. Maar je hebt niet toevallig Voor zijn de... routeboek gevonden. Ja. En, dan, en dan die ene met uh, een groot rood kruis. Ja, ik heb wel stiekem gekeken, maar ik kon nog niks in vinden. Ja, maar weet je, je, je was er wel heel erg uitgesproken de vorige keer. Dat je zei van: Nou, morgen gaan we hem niet zien. En daar had je ook wel gelijk in, want we hebben hem ja. niet gezien. Dus toen was nee. je wel heel duidelijk van, nou nee, morgen gaan we hem niet zien. Eergisteren gisteren zei dat, geloof ik. Ja, hij ja, zei voor de grap uh, dat wel tegen me van, ja, zou ik vandaag de bolletjes trouwens pakken? het zei ik ze, van, nou, de toer is nog drie weken, ik zou je nog maar even je gemak houden. En dat heeft hij gelukkig ook gedaan. Dus ja, als je nu al uh, elke aanval mee zit, dan haal je, denk ik, Parijs niet. Dus een zware toer ja. en... Uh, je moet hij moet gewoon een rit uitkiezen, want hij wil voor een overwinning gaan. Dan moet hij dat ook gewoon doen. We gaan we elke avond vanaf nu aan jou vragen. Gaan we morgen zien? Gaan we morgen zien? <laughs> uh, nee, volgens mij niet. Oké. Okay. Nee. Nou ja, we zien hem toch wel. Nou ja. Nee, we zien hem sowieso, maar hij... ik denk niet dat hij uh, dat hier meegaat. Maar het is, hij is lastig, hè? Morgen. We, we hebben er net even naar gekeken, maar er zitten een paar gewoon vervelende... Dat is gewoon een vervelend parcours, als dus je niet, echt niet van klim houdt. Ja. Dus dan dan kan, kan ik me voorstellen dat er mensen op achterstand binnen gaan komen. Ja, het uh, zal anders worden als vandaag. Ja, oké. Okay. Okay. Komt u op achterstand binnen? Nee, toch? Nee, nee, daar ga ik niet van uit. Nee, nee. Nee, dat zal niet. Nee, oké. Okay. Nou, groet aan de hond. Ja, zal ik doen. Hoog een fijne weg. avond nog. Dezelfde. Spreek je morgen. Oh, hoi. Okay, hoi. Oh. Drie man weg. Kern en Roet, twee Fransstalige trouwens, dus die voelen zich wel thuis hier op Waalse bodem. En dan die ene Deen in de bolletjes trouw, Michael Morkov. Take Takema is namelijk trending topic. De sterspeler van het Nederlands hockeyteam gaat niet mee naar Londen voor de Olympische Spelen. Twee maanden geleden was hij nog teruggevraagd door de bondscoach. Maar Van As heeft nu besloten hem toch niet mee te nemen. Veel onbegrip en verontwaardigde reacties op Twitter. Ja, maar dat is, ik vind het niet sneu dat ik hem, uh, hem terughaal. Ik vond dat hij nog een kans verdiende. Uh, gezien zijn uh, exceptionele kwaliteit van de corner. En uh, ja. uh, vond ik dat hij ook nog een kans verliep. En uh, juist, uh, ik heb het juist niet nagelaten om dat alsnog te doen. Xavier Malisse, de X-Man, die staat ineens weer geweldig te tennissen. Uh, wint de derde set van Roger Federer met 6-4. Nou, dan krijgen we een vierde set, twee-ene sets voor Federer. Maar breekt onmiddellijk de eerste servicebeurt van Federer, Lijkt nu met 1-0 en mag dan zelf serveren. Zojuist zag the the so, exactly, Xavier een uh, malice verliezen uh, van Roger Federer terwijl hij 2-0 voor stond in de vierde set.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 De meters van deze sprint en is het dan Grijpen of Kevin is? Grijpen of Kevin is die hier gaat winnen. Die twee die moeten het gaan uitvechten. Bos komt er niet meer aan de pas. Kevin is controverheen. 20 in heeft hij al gewonnen in de doel. Wordt ja! het zijn 21e? Wordt dit zijn 21e? Jawel! Het wordt de 21e van Mark Kevin is. Como equipo soy formidable. O sea que habéis sabido conjugar el ser bueno personalmente a ser bueno como equipo. een sportzomerdag van vandaag. Eva Jinek. Goedenavond. Goedenavond. Ja, je mag zo zeggen wat er in het oog zit, hoor. maar uh, je gaat naar Mart. Ik ga naar Mart. Ja. Geweldig, hè? 15 juli schuif ik aan. Ja, met z'n tweeën. Met z'n tweeën, met mijn uh, betere wederhelft. Of wat vind slatteren. je van uh, Hoe Rijdt dan? <laughs> vind je dat ze goed rijdt? Het uh, valt me een klein beetje tegen. <laughs> <laughs> Herman, hoe durf je me dat te vragen? Jij weet dat ik er niets vanaf weet... Uh, Mart weet dat ook, maar ik heb nog twee weken, geloof ik. Dus ik ga me als een meleier inlezen. Ik, in ah. ik weet dat je dat Ik weet dat jij dat kan. Wat, wat, wat, wat heb je zo meteen voor ons? Ik heb sowieso Hans Andringa en Tom-Jan Mees van NRC Handelsblad. We gaan uh, kijken naar het verkiezingsprogramma van de PVV. Morgen wordt die gepresenteerd. De titel weten we al, maar hoe wordt dat ingekleurd? Dat horen we straks. We gaan het hebben over Tim Timboektoe. Die prachtige historische stad wordt volkomen gesloopt door moslimfundamentalisten. Wat verliezen we als dat ja. gebeurt? En we gaan het ook nog hebben over de grote morele schoonmaak... in de Londense City met Arjen van der Horst. Ga je het met Mart over de autocue hebben? Ik denk dat dat een woord is uh, dat we even niet moeten laten vallen in de uitzending. Wat okay. denk jij? Goed. Um, nee, hij is al gevallen. <laughs> Goedenavond. Deze week, iedere nacht. Van 12 tot half twee. Zomernachten.